Drie uur, Martijn Nijhuis met het NMS Journaal. Het KLPD heeft een Amber Alert uitgegeven... in verband met de vermissing van een baby uit Almere. Het meisje heet Serena de Bruin en is zes maanden oud. Ze is door haar vader opgehaald en niet teruggebracht. De vader is Laurens de Bruin. Hij heeft kort haar, een tatoeage in de hals rechts en op de rechte bovenarm. Serena heeft korte blonde haartjes, een moedervlek op haar buik boven haar navel... en twee voortandjes in haar onderkaak. Mensen die informatie hebben over het tweetal... wordt gevraagd contact op te nemen met de korpslandelijke politiediensten. Minister Leers noemt de nieuwe asielprocedure een succes. Meer dan de helft van de asielzoekers heeft na de eerste procedure helderheid. Daarvoor was dat bijna een derde. Volgens de minister komt dat ook doordat een asielzoeker... tegenwoordig te maken krijgt met steeds dezelfde ambtenaar en dezelfde advocaat. De Fietsersbond vraagt de Nederlandse gemeenten... om niet te bezuinigen op fietsvoorzieningen... omdat dat meer ongelukken zou veroorzaken...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 Oorzaak was mogelijk een gaslek, maar daarover is nog geen duidelijkheid. De vijf doden zijn twee mannen en drie vrouwen, meestal middelbare leeftijd. Onder de zeven mensen die gewond raakten zijn twee kinderen. Het weer. Zonnig en weinig wind bij maximaal 14 graden. Ook morgen zon, dan ook wat bewolking. Maximum temperatuur morgen 15 graden. Vanaf dinsdag meer wind en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ANWD Verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de Nederlandse wegen bij elkaar, iets meer dan 30 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en de afrit Buntschoten 7 kilometer. Bij Bunschoten is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is daar dicht. Het levert ook de zogenoemde kijkersfile op de andere kant op, tussen Amersfoort Noord en Eembrugge ook 7 kilometer. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar 2 bij Aalsmeer, daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht... De A12 dan Utrecht-Duitse grens, voor knooppunt Velperbroek 2 kilometer. En op de A50 van Os naar Arnhem voor knooppunt Ewijk, een file van 4 kilometer door een aanrijding. De rijstrook is daar dicht. Verderop staat ook nog 5 kilometer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg. En dat heeft dan weer te maken met wegwerkzaamheden. En nog eentje in de buurt van Arnhem. Op de A325 staat hij van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Elde 3 kilometer.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 We beginnen bij de EK-tafeltennis in Gdansk en Arno Vermeulen Hebben we een Europees kampioen? Nederland heeft er een Europees kampioen bij. Want het is te gelukt. Li Jiao is Europees kampioen geworden. Het werd 11-6 in de laatste zevende game. Ze nam een belangrijke voorsprong, ze halverwege die game en gaf die niet meer af. Ook omdat de Duitse Ivan kan veel fouten ging maken. Het was sowieso een nerveuze game. Maar de ervaring van Li Jiao was toch belangrijk. En daarom wint ze die laatste game 4-3. Dat betekent eigenlijk dat leeftijd toch geen vat op haar krijgt. Als je op deze leeftijd 38 jaar nog Europees kampioen kan worden... is dat ontzettend knap. Tweede keer evenaring van Bettine Vriesekoop. Ook zij was twee keer Europees kampioen namens Nederland. Het volgende doel zal zijn de Olympische Spelen 2012. Dat wordt nog iets lastiger, want dan moet je ook nog een paar Chinezen verslaan. Maar dit is al heel mooi. Li Jiao is voor de tweede keer na 2007 weer Europees kampioen tafeltennis. Gaan we naar het voetbal. Feyenoord VVV was in evenwicht. Ronald van der Geer. Vijf minuten geleden stond John Guidetti op 11 meter van Wilco de Vocht en schoot de bal binnen. Een benutte penalty dus. De derde al die de zweet binnen mag schieten. Hij staat ook op drie doelpunten voor Feyenoord. Allemaal vanaf 11 meter. Hij was zelf de oorzaak van de penalty. Werd door Ferry de recht aan het shirt getrokken. De recht kreeg een gele kaart en Feyenoord dus een penalty. Het was in die fase wat tegen de verhouding in. Maar Feyenoord staat wel met 1-0 voor na 35 minuten spelen. Rode JC Aden Den Haag was in evenwicht. Richard van der Malen. Dat is het nog steeds. 1-1 hier de tussenstand. Zojuist een bal van de lijn gehaald door torenstraden. Gebeurt van alles in deze wedstrijd. Een open, levendig duel tot nu toe. Roda is in deze fase duidelijk sterker. Na 8 seconden al 0-1 Sherry. Na 15 minuten was het gelijk via Malki. Bij de topper in de Jubileleague tussen Eindhoven en Willem II is het gelijk geworden. Het stond aan 0-1 door een goal van Van Nuland. Het is daar 1-1 geworden door een goal van Lucius. Nou, als we Eindhoven Willem II een topper noemen... mogen we Bloemendaal Scharweide ook wel een topper noemen. <laughs> Gerard Rood, vertel het maar. Absoluut, absoluut. Nou, op het veld is het zeker een topper. Hoor. Er is wel veel balbezit voor Bloemendaal... maar het heeft voor Bloemendaal nog niet veel opgeleverd. En Aan de andere kant zijn er wel drie, vier hele goede mogelijkheden geweest voor Scharweide. De counter is uitstekend bij Scharweide. Twee kansen heb ik geteld voor Roderick Rijnstaan. Een kans voor Chris Sedden. En dat waren mogelijkheden die er eigenlijk best in hadden gekund. En misschien is dat de nervositeit van de ploeg van de debutant in deze hoofdklasse. Dat ze op bezoek moeten bij het grote Bloemendaal. Maar het grote Bloemendaal staat op nul. En Schaarweide ook nog steeds op nul. Deze prachtige plaat gaan wij wel even naar Richard van der Maden. Richard, want er gebeurt het een en ander. Hè? Rode kaart voor Ado Den Haag. Horvath vloert de doorgebroken. Malki van Rode JC in de 39 e minuut. En dat betekent dat Horvat de kleedkamers mag gaan opzoeken. Ado Den Haag verder zal moeten met 10 man. Het gebeurt allemaal met het balbezit voor Ado. Immers die de bal tegen Malki aanschiet, dan moet Horvat aan de noodrem trekken. Hij is er door, Malki. En dat betekent dat de scheidsrechter niet anders kan doen, de heer Bossen, dan een rode kaart trekken voor Horvat. En hij verdween nu richting de kleedkamers. En dat betekent dat Ado dus met 10 man de resterende uh, 55 minuten nog moet gaan spelen. 50 minuten moet ik zeggen, want we hebben nog 5 minuten te gaan in deze leuke eerste helft met een vrije trap. Want dat staat nog te gebeuren na die overtreding. Vormer meldt zich daar achter de bal. Ik zie nog wat andere spelers. Staan. Roda, ja, dat in deze fase duidelijk beter is dan Ado Den Haag. De meeste kansen heeft gekregen. Speelt met veel beweging en veel diepte. Daar komt de vrije trap van Hemten, Maar die gaat een paar meter over het doel bij Coutinho. Nee, het is Roda dat zeker na de gelijkmaker van Malki het betere van het spel heeft. En Ado Den Haag heeft het moeilijk in deze fase. 1-1. Feyenoord tegen VVV dan. Feyenoord opgelucht met die voorsprong, Ronald. Ja, dat heeft ook wel zijn een weerslag op het duel. Het is nog altijd 1-0 na 40 minuten. het werd gemaakt vanaf 11 meter door Guidetti, de Zweedse spits. Die dus tot nu toe alleen maar vanaf 11 meter Zeker is voor de Rotterdammers. Komt nu een gele kaart aan voor Moussa. Overtraining op Bruno martis Indy. Maar het heeft natuurlijk van alles te maken toch, met de mentale weerbaarheid van VVV. Dat bij een 0-0 stand zag dat er wel wat in zat. Energie in de wedstrijd gooide. Maar als je zonder vertrouwen eigenlijk aan zo'n wedstrijd begint... en je krijgt dan een tegenslag te verwerken door middel van een penalty... dan zie je eigenlijk de kopjes naar beneden gaan. Dan zie je dat niet iedereen meer bereid is of niet iedereen meer in staat is... om zoveel energie in de wedstrijd te gooien. En dat betekent eigenlijk ook dat het voor Feyenoord wat makkelijker is geworden om te voetballen. Niet dat het nou heel goed gaat en dat alle combinaties vloeiend lopen. Maar je ziet wel dat Feyenoord langzaam zeker wat controle krijgt over het duel en VVV... niet meer zo gevaarlijk is en niet meer bereid is om heel vroeg druk te zetten op, op Feyenoord. Wat kan Feyenoord nog verder... Waar ja, kan Vijner verder nog over praten in de rust? Over het feit dat Cabral toch best wat mogelijkheden heeft gehad in de afgelopen 10 minuten. Ook wel daarvoor. Maar Cabral wordt met enige regelmaat uitgefloten. En dat heeft ermee te maken dat hij, als hij in de buurt van het strafstopgebied is, altijd voor eigen succes gaat. Terwijl ook wie 13 nu van een meter of 15, 16. Naast de goal van de vocht schiet. Cabral is steeds los van zijn directe tegenstander. Maar als hij dan al van rechts naar binnen komt. Dan kiest hij altijd voor het schot. En vergeet hij eigenlijk altijd de medespeler te bereiken. En dat komt hem dus nu op een fluitconcert te staan. Met enige regelmaat van het, van het Feyenoord publiek. Meest, uh... Uh, voor zichzelf sprekende voorbeeld was eigenlijk wel een uitbraak van Feyenoord met Schaken en Cabral. Waar Schaken de bal ontfutselde aan wist. Vervolgens Cabral de diepte instuurde. Hoefde die hem alleen nog maar breed te leggen? Had Schaken hem zo erin kunnen leggen? Nee, hij ging voor eigen succes. En schoot uiteindelijk op Wilco de Vocht. Anders had het 2-0 gestaan. Dan was de wedstrijd wellicht al klaar geweest. Nu Moussa namens VVV. Eindelijk is een keer weer in de buurt van de Rotterdamse goal. Nou, McQuire, die krijgt die bal nog mee. Kan schieten. Brandstrasse op gebied. Het schot wordt geblokt door Vlaar. En dan is de afvallende bal toch weer voor VVV. Nu voor Yoshida. Dat wel rond de middenlijn. Timisela gevonden aan de rechterkant. Zoeken naar Moussa. Aannemen van Moussa is onvoldoende. Schaken zit ertussen en dan maakt Moussa een overtreding op Schaken. En Moussa moet oppassen, want die heeft toch al een gele kaart gekregen. En nou ben ik benieuwd wat Kuzibuioek gaat doen, want die gaat weer een gele kaart trekken. En dat zou betekenen dat VVV al voor rust met de 10 man komt te staan. Nou, de gele kaart zie ik. En dan komt daar de tweede. Ja, de rode. Dan betekent dat... Uh... Moussa, het veld mag gaan verlaten dat het publiek, zo'n 40.000 hier, nu massaal begint te zwaaien naar de Nigeriaanse aanvaller van VVV. Het is dom om op de helft van Feyenoord als aanvaller zo'n overtreding te maken. Eigenlijk zijn het twee stomme overtredingen. Twee keer op Bruno Martins Indi en Guzabuyuk is wat dat betreft um, duidelijk. Trekt die gele kaart. Wil niet uh, spelen met de regels. Oh, die is trouwens nu Ruben Schaken die die, uh, die die neerlegt. Maar hij verliest eigenlijk de bal. Is dan in de achtervolging. En tikt Ruben Schaken ja, met zijn tweede been. De eerste gaat naar de bal. Maar met de tweede trapt hij toch op de enkels van uh, Ruben Schaken. En het is terecht dat guzabu daar een gele kaart voor geeft. Net als dat hij eerst eigenlijk terecht was. Nu is er even wat onduidelijkheid waar Moussa nu precies naartoe moet. Want Moussa uh, wil naar de dugouts. Maar dan mag hij niet. En de dugouts zijn aan, aan de overkant van de tunnel. Dus nu moet... Ja, dat is echt een martelgang voor deze... Deze jonge Nigeriaan. Moet hij helemaal naar de overkant lopen. Om daardoor de tunnel te gaan. En dan kan VVV met 10 man verder. Nog twee minuten tot aan de rust. Maar dit is de tweede tegenslag, dus voor het elftal van de boek. Eerst die penalty. En nu dus de rode kaart van Moussa. Feyenoord leidt met 1-0. De vijfde rode kaart was het al op deze voetbaldag. Wij gaan naar Bloemendaal-Schaarweide. Gerard, enige opwinning hoor ik. Ja, het is over en uit denk ik voor Schaarweide. Omdat er op dit moment door Wouter Jolie wordt gescoord. En dat betekent al 2-0. Want even hiervoor, een minuutje geleden ongeveer... was het Ronald Brouwer die die golf van aanvallen van Bloemendaal... die tot nu toe nog niks hadden opgeleverd... die golf van aanvallen afronden met een wel terechte treffer... Hoor, moest ik zeggen, die 1-0. Die 2-0 is een beetje, beetje veel van het goede natuurlijk... Dat is een klap voor Scharweide die heel moeilijk is. Zes minuten voor rust om dat te gaan verwerken. Coach Bart Looien, die zie ik dan ook langs de kant staan. Met de handen in de zakken. Hij heeft zijn maatje, zijn uh, grote assistent uh, Stefan Veen. Hij is een belangrijke man uh, voor het uh, hockey in Scharweide. Tophockey, de ex-international. De ex-aanvoerder van het Nederlands helftal. Toen ze bijvoorbeeld in 2000 uh, Olympisch kampioen werden in Sydney. Stefan Veen is een belangrijke rol. Hij is een man die dit soort dingen natuurlijk vaker heeft meegemaakt. Dat je een aantal wedstrijden, een aantal minuten achter staat in het duel tegen Bloemendaal, dan moet je gewoon blijven hokje. Het zal moeilijk gaan worden voor Schaweide in deze, ja, deze wil ik niet zeggen. Maar het publiek van Bloemendaal is er wel heel, heel erg blij mee dat op dit moment Bloemendaal op 2-0 staat dankzij Brouwer en Wouter Jolie. Roda is tegen Adel Den Haag. Ze zijn niet echt lief voor elkaar, Richard. Nee, nee, Twan, het is een pittig duel. Twee minuten extra speeltijd zijn nu ingegaan voor... Deze eerste helft 1-1 de tussenstand. En het is inderdaad aan beide kanten. Zodat er flink wordt uitgedeeld. Zojuist een onbezuisde actie van Koem op de knie van Ramsey Terwijl ik nu moet opletten wat er gebeurt bij Rode JC. Maar de bal wordt over het doel gekopt. Ja, er gebeurt van alles. Het is een levendig duel met veel kansen. Vooral voor Rode JC dat de betere ploeg is. Maar Koem, de verdediger van ADO. Hij ging hard in op Ramsey had minstens een gele kaart moeten zijn. Maar Bossen deed niets. Vervolgens weer een Onbezuiste actie aan de andere kant op de enkels van Verhoek. We zitten in die extra tijd met een corner nu voor Rode JC. Dat dus na een kwartier gelijk maakte na die hele vroege goal van Sherry. Scoorde twee weken geleden ook al in die historische wedstrijd tegen Feyenoord. Toen Ado daar zo verrassend won met de 0-3 van Feyenoord. Ado Den Haag dat het moeilijk heeft in de extra tijd ook nu weer van de wedstrijd. Het is Roda dat druk zet. Dat aanvalt met Donald. De voorzet gaat richting Jonker. En de kopbal van heel dichtbij. Dat had de 2-1 moeten zijn. Het is Malky die daar vrij stond. Vogeltje vrij bij de tweede paal. Maar hij kopt de bal van heel dichtbij. Toch over het doel bij Coutinho. Daar komt Ado daarna goed weg. Coutinho zit mis. Ging naar de bal toe. Ja, als je komt dan moet je de bal hebben. Hij uh, zat ernaast en uh, Malky verzuimt de bal tegen de touwen te koppen. De man met het dubbele paspoort, de Syrische Belg, die dus het doelpunt maakte ook voor uh, Rode JC in deze wedstrijd, heeft er al vijf gemaakt. Ado Den Haag komt bijna niet meer van de eigen helft. Ik denk dat het nog uh, een seconde of 30-40 is in uh, deze eerste helft in uh, Kerkrade. Het is Roda dat nu op eigen helft uh, wordt uh, teruggedrukt. De bal gaat richting Verhoek, de spits, dan opgevangen door Toornstra. In de middencirkel, Ado Den Haag dus het balbezit. Roda moet verdedigen, dan wordt de bal weer weggeschopt door ...door Hemte, hoog opgevangen achterin door uh, Ado... ...dat dus met tien uh, man uh, speelt naar de rode kaart van Horvat. Dan is het Toornstra weer die de bal naar de buitenkant brengt. Kan uh, Leeuwin hem binnenhouden, zojuist uh, ingevallen bij Ado Den Haag... ...door een blessure van Ami. Nee, de bal wordt uh, over de zijlijn nu weer gekopt door Hemte. En de laatste seconden tikken nu echt weg. We krijgen nog één ingooi aan de kant van Ado Den Haag. 1-1, dat is de ruststand, want Bosse blaast nu voor het rustsignaal in Kerkrade. Dus houden beide ploegen zich voorlopig in evenwicht. 1-1 dus daar. De andere ruststand is Feyenoord. VVV 1-0 via een penalty van Guidetti. Leidt Feyenoord met 1-0. En VVV staat door het rode kaart. Twee keer geel en toen rood voor Moussa. Inmiddels met tien mensen. Wij gaan naar het badminton. De Dutch Open. Theo Plachard met ook alweer een Nederlandse inbreng in de finale. Ja, gisteren vier halve finales heeft geleid tot slechts één finale met de Nederlandse inbreng. Yao Yi in het dames enkelspel, 34 jaar inmiddels als tweede geplaatst. En zij speelt in die finale tegen een meisje uit India, Pusarla Venkala Sindhu. Pas 16 jaar, dus Ji uh, is ruim twee keer ouder dan... Uh, die dame uit India ongeplaatst. Maar wel verrassend hier omdat zij de als eerste geplaatste Thais Burana Prasetuk verslagen heeft in een zinderende partij. Zodat zij terecht in die finale staat tegen Yau Yi. Yau Yi die het toernooi al drie keer eerder won en hier mogelijk haar vierde kampioenschap gaat binnenhalen. Ze leidt in de eerste game met 5-2. Ik ga nog even hokken in je bloemende als Garweide Gerard de Groot is bekeken. Ja, je zou het eigenlijk wel zeggen als je zo op papier kijkt... en je ziet uh, dat elftal van uh, Scharweide... en je ziet het elftal van Bloemendaal met zijn zes internationals... dan had je van tevoren eigenlijk wel kunnen verwachten... dat uh, Scharweide het hier heel moeilijk zal krijgen. Het is 2-0 bij de rust. Maar ik heb het al aangegeven in de eerdere flitsen... Scharweide heeft wel degelijk mogelijkheden gekregen. Hè? Ook die Chris Zetten, één minuut voor de rust... Uh, had hij de bal er alleen maar in hoeven te blazen, bij wijze van spreken. Maar hij ging over zijn stik heen. Die kans voor uh, Scharweide ging voorbij. En ze hebben er meerdere gekregen, hoor, dat Scharweide. Ik wil het komen ook op die Stefan Veen die er niet bij is. De assistentcoach van Bart Looijen. Hij is met vakantie, Stefan Veen. Want het is natuurlijk uh, herfstvakantie. En dan ga je met de kinderen op show. Samen met Suzanne van der Wielen. Ook al een ex-international. En dan zie je niet wat er hier gebeurt. En Bart Looijen die heeft altijd met Stefan Veen een goed contact. Over zo'n situatie. Als je tegen de een van de grote kampioenskandidaten speelt tegen Bloemendaal. Dan kom je hier naartoe en dan zeg je van nou jongens, we laten dus zien wat we kunnen. Dat hebben ze laten zien, Scharweide. Het is niet allemaal gelukt. En dan heb je kans dat de koppen gaan hangen in de tweede helft. En dat vrees ik eigenlijk, dat dat gaat gebeuren bij Scharweide. En dan heb je gelijk. Dan is het gebeurd. We gaan het hebben over honkbal. De Nederlandse mannen zorgden vanochtend vroeg voor het mooiste sportmoment van de dag. Misschien al van de maand, misschien al van het jaar. Door wereldkampioen te worden. In de finale in Panama werd Cuba met 2-1 verslagen. Hancock sprak de afloop met deze, van deze unieke prestatie. Met die geweldige startende werper Rob Kordemans. Wat een dijk van een wedstrijd. Krijgen de kans niet hè? Nee, ja, het is toch geweldig. Ik kan het nog steeds niet geloven, echt niet. Het is, uh... Het zat er heel lang in, maar 2-1 uh, is natuurlijk een hele kleine marge. En, uh, als je dat dan afgaat, dan wordt het pas spannend voor jezelf. Als we erop staan, maakt het niet uit. Maar als je afgaat, dan, dan komt de spanning ineens en dan uh, gaat het zo. Vertel eens deze wedstrijd. Hè? Het duurde heel lang voordat hij begon. Hoe was dat voor jou? Ja, bedoel, jij moet daar gaan gooien, jij moet daar vanaf het eerste moment scherp zijn. Hoe is dat dan om zo lang te moeten wachten? Ja, dat is moeilijk. Ik heb, ik heb drie keer opgewarmd en elke keer ging het weer regenen, regenen, regenen. Maar ja, je moet gefocust blijven en ik zit daar in de goud alleen maar te wachten, wachten, wachten. En dan is het snel gebeurd dat je afgeleid wordt, maar ik ben erin gebleven de hele tijd. Ja, en dan ga je zeven nog wat innings, dus uh, het was het waard. Ja, dan gooi je zo'n wedstrijd, hè? Was dit de wedstrijd van je leven? Nou ja, dit was wel een van de betere wedstrijden. Ik heb al betere wedstrijden gegooid, maar de uitkomst van deze is even iets belangrijker. Je wereldkampioen. Ja, uh, zeg het maar, ik snap het nog steeds niet. Ongelooflijk. Zeg het waar. Ja, het is echt wel... Kan het er niet toe. Maar tot nu toe op Kordemans, mooie 36 jaar wereldkampioen. Iemand die zo graag uh, ook uh, wereldkampioen was geworden. Of al was het maar zilver op ons geworden, was het ook mooi geweest. We gaan het hebben over Epke Zonderland natuurlijk. Twee keer turnen die zich de afgelopen jaren naar WK zilver. Maar nu ging het er echt om en het ging mis. Want Zonderland ging in Tokio de fout in op de rekstok. De gevolgen zijn dus groot, geen podium. Maar vooral dus ook geen directe kwalificatie voor de Olympische Spelen. Edwin Cornelissen in gesprek met deze Epke Zonderland. Nou, weer een beetje bekomen? Nou, alleen niet helemaal. Nee, nee, dit... Het... het duurt ook nog wel even, denk ik. Wat gebeurde er nou? Nou, ik had... Uh... Ja, ik, ik, ik moet er zelf nog even terugkijken. Maar voor mijn gevoel de, zat ik... Uh... Te veel over de stok, over de hand. Dit uh... is ook een hele draai. En uh... in de training gebeurt het op zich ook wel eens. Dat het uh, zo voorkomt. En dan moet je je timing aanpassen. En uh, je moet ook op zich wel een... Uh... Ja, een redelijke push meegeven. Om, um, om, ja, om wel die, die snelheid er nog eruit te kunnen pakken. En uh, op zich voelde ik het uh, denk ik ook, ook verkeerd aan. Want ik had verwacht dat ik wel die push kon geven. Ik had niet het gevoel dat er krachtig kort kwam. Maar op het moment dat het moest gebeuren, die slag uh, bleek het dus wel zo te zijn. En, uh, ja, eigenlijk op dat moment voelde ik het niet helemaal. Want het komt wel vaker voor dat het, uh, dat het zo gaat. Alleen uh, op het moment dat die stok raak, uh, raakte met mijn voeten. Ja, toen was het wel duidelijk dat ik... Uh, ...veel te laag zat. Ja, het is natuurlijk extreem zuur uh, dat, uh, dat het op zo'n moment uh, daarmee misgaat. Precies, want je had, denk ik ook voor jouw gevoel... ...je meest riskante onderdelen al gehad. Ja, sowieso. Uh, de, de riskante van deze oefening was... Uh, ...de combinatie van de Christine Koolman en uh, de dus ook halfgale 2. Die had ik dus bewust in de kwalificatie eruit gelaten. En uh, dit, dit element wat ik, nu, wat ik nu mis mee ga, ...die, die zit uh, met de kwalificatie ook in de oefening eigenlijk altijd... Ja, waarom het nu uh, dan, uh, dan misgaat, dat is ook uh, van mij een vraag. Ja. ja, dan weet je eigenlijk tijdens je oefening al, ja, het, het wordt niks vandaag. Nee, ja, op dat moment dan, dan weet je al dat het gewoon klaar is, ja. Want ja, dan heb je je afsprong gemaakt. Dan weet je dat er nog uh, vijf turners moeten komen. Maar wat gebeurt er dan allemaal met je? Wat, wat gaat er allemaal door je heen? Ja, je, je vraagt je af hoe het uh, met dat element fout kan gaan. en Wat de rest dan nog gaat doen, dat maakt eigenlijk niet uit. Want er zijn sowieso twee jongens die er ook echt wel boven komen. 14-8 is natuurlijk een lage scoren. Dus die illusie had ik ook echt niet. Dus je bent eigenlijk alleen maar bezig met uh, ja, hoe het zo kunnen lopen. We konden op afstand natuurlijk wel zien dat die domper groot was. Maar kan je uitleggen hoe groot die domper is voor jou? Ja, dat is uh, een scenario die je natuurlijk uh, diep in je achterhoofd wel, wel had. en Waar je natuurlijk uh, ook een klein beetje rekening houdt van wat als. Maar waar je gewoon niet vanuit gaat. Om, ook om wat... Als uh, dus je kijkt naar de voorbereiding, vooral de afgelopen week... Het lukt eigenlijk gewoon alles en uh, ja, de, de moeilijke dingen lukken nu ook gewoon. En uh, ja, dit, dit, de, uh, dit scenario had ik gewoon niet in mijn hoofd dat, het, dat als het misgaat, niet, dat, niet op deze manier. Maar nu is het een keer klaar en nu uh, moet je die, uh, die meer kan weer oppakken. En het is natuurlijk maar de vraag hoe, uh, hoe ik dat ga doen. Als mijn lichaam uh, niet protesteert, dan, uh, dan komt het wel goed. Ik ben op dit moment natuurlijk wel op, uh, op niveau en je, je, je hoeft op brug, rekken of forties, hoef je hoeft nu niet extreem veel tijd meer te steken. Omdat je daar op dit moment uh, een prima niveau hebt voor een meerkamp. Maar je moet wel kunnen trainen op, uh, op sprong, vloer en ringen. En ja, op sprong en vloer zit je met een belasting die ook uh, voor mijn rug niet, uh, niet optimaal is natuurlijk. En uh, ja, op ringen krijg je te maken met je schouder. Dus uh, ja, dat is een beetje onzeker. Kan het überhaupt, in jouw geval, met inderdaad die schouder uh, om een meerkamp te turnen uh, vanaf nu? Nou, ik ik uh, ben op zich wel van overtuigd geraakt in de afgelopen jaar dat ik niet blijvend een meerkamp kan doen. Dus dat ik een, een vol seizoen uh, meerkamp kan draaien en wedstrijden uh, ermee. Um, maar één keer een meerkamp draaien en vervolgens weer uh, rust pakken en uh, weer licht op, uh, op andere toestellen. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. en uh, ja, Nu moet ik dat nog gedwongen gaan doen. Maar uh, ja, ik, uh, ja, het is iets wat ik nu niet heb gedaan, dus ik weet ook niet zeker of dat het niet kan. En ik ga, het, uh, ik ga er zeker voor, want uh, dat is natuurlijk de enige mogelijkheid nog. En, uh, ja, goed, uh, als het allemaal lukt, dan is het uh, nog geen ramp natuurlijk. Uh, het zou, ja, als ik me nu kwalificeer via de meerkamp, heb ik nog gewoon een lange periode om, uh, om naar de Olympische Spelen toe te werken. Alleen uh, ja, ik heb het niet echt in eigen hand voor mijn gevoel.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 In Letland zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen toen een flatgebouw instortte. In het gebouw van drie verdiepingen in de stad Opmala was brand ontstaan. Oorzaak was mogelijk een gaslek, maar dat is nog niet duidelijk. En de Fietsersbond vraagt de Nederlandse gemeente om niet te bezuinigen op fietsvoorzieningen, omdat dat meer ongelukken zou veroorzaken. Volgens de bond kwam, kwamen vorig jaar door gebrekkige voorzieningen 23.000 fietsers bij een eerste hulppost binnen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. ANDB verkeersinformatie. Er staan een paar lange files, voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat daardoor tussen Laren en de Afrit Bunschoten 8 kilometer. Bij Bunschoten is de rechte rijstrook dicht. Dat veroorzaakt ook een zogenoemde kijkersfile richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en de Eenbrugge 6 kilometer. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar tussen knoopend Holendrecht en Aalsmeer 5 kilometer, ook weer door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En wegwerkzaamheden in combinatie met een ongeluk zorgen voor een lange file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen de knooppunten Bankhoef en Valburg, 12 kilometer. Ik ben weer terug bij langslijn. Twee minuten over half vier. Het is nog rust op de velden. We gaan eens even rustig waar, daar naar waar het geen rust is. Bij de Badminton Dutch Open. Theo Plasjaar, hoe gaat het met onze landgenoten? Ja, heeft de eerste game gewonnen met 21-16 tot aan de breek. Bij het elfde punt kon uh, Sindhu uit India redelijk bijblijven. Daarna nam hij behoorlijk afstand. Tot 18-10 zelfs zakte in de slotfase van de eerste game weer wat in. Maar bleef toch aan de goeie, goede kant van de score. Bleef probleemloos overeind met 21-16... Tegen deze pas 16-jarige Sindhu, nummer 79 op de wereldranglijst. En Ji staat op dit moment 19e. En op de geschoonde lijst staat ze zelfs 15 En dat is dus binnen de 16 die nodig zijn om een Olympisch ticket te behalen. Vandaar dat Ji zich de blubber reist en speelt overal. om zich maar op die ranglijst te kunnen handhaven. Want zou ze drie toernooien niet meespelen, dan staat ze zomaar weer eens 25e. Ze doet haar uiterste best dus om die Olympische Spelen te halen. En behalve die punten, behalve het geld wat ze hier mogelijk kan gaan verdienen, is het belangrijk dat ze hier een pak punten gaat verdienen bij winst. Het is goed op weg, ze wint de eerste game kijken wat het in de tweede wordt. Zometeen het vervolg van de voetbalwedstrijden, Feyenoord VVV het halfwege 1-0, Roda Ado 1-1. In de Jupiler League bij Eindhoven Willem 2 is de ruststand 2-1, de tweede Eindhovense goal werd gemaakt door Van Boekel. En in Engeland bij Arsenal tegen Sunderland is de ruststand 1-1 al na één minuut werd de 1-0 voor Arsenal gemaakt door Robin van Persie. Je valt in de smaak van het album... Junk of the Heart, The Cooks, and How'd You Like That. We gaan weer voetballen. Het bal rolt weer tweede helft. Feyenoord met 11 tegen de 10 van VVV. Ronald van der Geer. En die 1 voorsprong voor Feyenoord... door die penalty na een half uur van Jong-Videtti... Nu zijn we bezig aan de tweede helft, staat die stand er nog altijd. Is er verder niks gewijzigd ten opzichte van de beide elftallen of tientallen zoals u wilt. Wat nog wel eventjes aardig is om op terug te komen is toch het moment eigenlijk voor de penalty die door Feyenoord werd genomen. De aanleiding was het wegtrekken van Guidetti door de recht. Maar er ging nog wel een enorme fout van Emonieke aan vooraf. Die de bal eigenlijk tegen Cabral wilde spelen om zo een achterbal te verdienen. Dat zo slecht deed dat Cabral die bal kon, uh, kon oppakken. Een combinatie kon opzetten met Leerdam. Uiteindelijk een voorzet kon komen. En toen kwam dus het penalty moment. Maar wat uh, zeer uh, opviel was uh, het moment eigenlijk vlak daarna. Terwijl VVV nu probeert druk te zetten op Feyenoord. En Feyenoord via schaken bij de eigen cornervlag probeert uit te verdedigen. En daarin slaagt. Is dat uh, Marcel Meewes de bal keihard op het lichaam daarna gooide. Van Emonieke zo boos was hij op hem. En dat geeft dan eigenlijk ook wel aan hoe de verhoudingen inmiddels liggen binnen het elftal van VVV. Het is geen eenheid, dat is wel duidelijk. Men is ook niet zo tevreden over het optreden van de coach, Klen de Boek. De Boek niet over zijn spelers. Oftewel het rommelt volop in Venlo. Waar men toch met hoge verwachtingen aan het seizoen begon. Ook aan deze wedstrijd eigenlijk begon. Maar inmiddels is van dat VVV niets meer te zien. Feyenoord valt aan via Cabral. Rechterkant, voorzet komt. Wordt weggehaald door Yoshida rond de penalty stip. Maar weer ingeleverd bij Feyenoord, bij Leerdam. Ook weer aan de de rechterkant de hoogte van dat strafstopgebied. Cabral weer, die steeds voor eigen succes gaat. Nu ook probeert hij vanaf rechts naar binnen te komen. Schiet uiteindelijk op het lichaam van Yoshida. En dan kan VVV weg met Mevis. Maar ja, die levert de bal ook weer in. Halverwege de helft van VVV in de as bij Klaasie. Mevis die vorig seizoen hier nog actief was. En toch met veel meer plezier op het gras hier rond dartelde denk ik dan dat hij dat nu doet in het gele shirt van VVV. Feyenoord heeft inmiddels weer de bal met Bruno die Met schaken aan de linkerkant. Nog weinig van hem gezien. In een duel nu met Timmy Cela en met uh, Macquarie. Nou, één van de twee steekt het been uit. Dat is Macquarie. dan. Brengt uh, Schaken ten val. Betekent wel dat Feyenoord nu een vrije trap mag nemen. Een medertje of uh, tien weg van uh, de rechterpunt van het uh, vvv strafschopgebied. Daar gaat Jordi Klaas zich voor melden. Het kan kort op uh, Ruben Schaken. Maar ik denk uiteindelijk als je ziet dat Vlaar en de Vrij ook zijn overgestoken. En ook uh, Bakal onder meer in dat strafschopgebied is. Oftewel mensen met lengte. Dat, uh, het ziet, dat gaat proberen. Hij doet het richting Guidetti. Die komt achterwaarts tegen de hand van Yoshida. En voor de tweede keer deze middag... Zegt de bal gaat op de stip. En dus krijgt Feyenoord vanaf 11 meter de gelegenheid om op een 2-0 voorsprong te komen na 49 minuten. Natuurlijk, er zijn er nog een paar bij VVV die proberen Kuzibuyuk op andere gedachten te brengen. Guidetti is op zoek naar de bal. Die is in de handen van doelman Wilco de Vocht en die is niet van plan om hem heel snel af te geven. Nu wel en nu heeft Guidetti hem ook te pakken. Gaat hij hem op 11 meter leggen en gaat dus die penalty er zo aankomen. Nog maar eens kijken of het inderdaad Hens is. Ja, dit is een uitgestoken arm. Op de kopbal van Gwidetti. hier heeft Kuzibuyuk het gelijk geheel aan zijn zijde. En dat betekent dat de zweet, de huurling van Manchester City, nu voor de tweede keer op 11 meter staat van Wilco de Vocht. En hij zijn vierde Feyenoord doelpunt vanaf 11 meter kan gaan aantekenen voor Feyenoord. En Feyenoord met die 2-0 de wedstrijd definitief in het slot kan gaan gooien tegen 10 van VVV. Gwidetti of de Vocht, het woord. Guidetti. de bal gaat in de rechterhoek, daar ligt de Vocht ook. Maar die kan er uiteindelijk niet bij. De Zweed zet Feyenoord op een 2-0 voorsprong. En dat tegen 10 uit Venlo. Ik denk dat deze wedstrijd wel bekeken is. Nog lang niet gespeeld is Rode Eerste tegen Adel Den Haag. De tweede helft, Richard van der Malen. 1-1 inderdaad de tussenstand, 50 minuten loopt en het is Roda dat ook in het begin van de tweede helft weer de betere ploeg is. Ado wordt met de rug tegen de muur gezet. Twee kansen alweer, twee hele grote kansen voor Rode JC. Malki met een kopbal, spectaculaire redding van Coutinho en even later Donald van dichtbij. En weer redden Coutinho, Ado Den Haag. Uh, nu is het opnieuw. Rode JC aan de rechterkant met de voorzet. Gaat richting Jonker. Dan misschien Donald nog. De bal is nog altijd niet weg. Het schot uit de tweede lijn wordt dan overgeschoten door Ramsey. Zo gebeurt er van, haar, van alles. En heeft Ado Den Haag het uh, moeilijk. Ook weer in uh, de tweede helft. Ado Den Haag dat uh, gewisseld heeft. Sherry is in de kleedkamer achtergebleven. Voor hem in het elftal gekomen. Luxik Een uh, verdediger dus voor een aanvaller. En daarmee kiest Maurice Stijn duidelijk voor... Uh, Resultaat koestert hij de 1-1 die op dit moment nog steeds op het bord staat. Ado dat met tien spelers verder moest naar de rode kaart van Horvat. En Rode JC dat ook al in de eerste helft dus duidelijk de betere ploeg was. Ado Den Haag heeft nu een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Met Toornstra die twee jaar geleden in 2009 in december was dat zijn debuut maakte... ...in het shirt van uh, ADO Den Haag in deze wedstrijd uh, tegen uh, Rode JC. Maar we gaan eerst naar Ronald. Het is een uh, doelpunt van Karim Elamadi. Het is uh, zijn eerste van het seizoen, want hij scoort bijna nooit. Het is een tweede al, maar hij scoort bijna nooit. Maar doet dat nu wel goed, want hij zet uh, de combinatie zelf op. Uiteindelijk wordt Guidetti uh, gevonden op uh, de rand van het schafschopgebied in de as... En de zweet kaatst keurig op Karim El Amadi. Die krijgt die bal dan terug. Staat recht voor de goal van Wilco de Vocht. En met een prachtige curve in de bal zet hij uiteindelijk Feyenoord op een 3-0 voorsprong. Een mooie aanval van de Rotterdammers. Natuurlijk is er heel veel ruimte voor de twee om te combineren. Maar de manier waarop Karim El Amadi die bal afmaakt verdient zeker een compliment. Goede goal van de middenvelder van Feyenoord. En zo is het heel snel 3-0 na 52 minuten in het voordeel van Feyenoord tegen de 10 van VVV.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 Laat je hem lekker op mee te drummen. De nieuwe single van Splendid, de Nederlandse band, heet Love It. Voor wij naar Gerard de Groot gaan... krijgt u even de andere ruststanden bij het hockey die aangeeft... Hoe, hoe dicht de hoofdklasse bij elkaar zit. Want het zijn vijf gelijke standen. Pinoquet Rotterdam staat 1-1. Hurley Den Bosch staat 1-1. HGC Kampong staat 1-1. SJC Oranje Zwart staat 1-1. Amsterdam Lager staat 0-0. Bij Bloemendaal Scharweide was al enig verschil. Want die Stefan Veen die weet natuurlijk wel wanneer hij er niet bij is, Gerard. Ja, ja, nou ja, in ieder geval is het uh, fors gewijdend een kansloze zaak geworden. hoor, Want een kwartier na rust is, is het inmiddels 4-0. Rogier Hofman, hij scoorde een van de internationals bij Bloemendaal. En dat is natuurlijk het verschil in deze wedstrijd. Dat is wel duidelijk. Die internationals die hebben een klein kansje nodig om te scoren. Wouter Jolie deed dat voor de rust. Rogier Hofman deed dat direct na de rust. Klen Schuurman, geen international, maar wel een man die op de goede plek stond voor Bloemendaal. Hij zorgde voor 4-0. En die andere treffer bij Bloemendaal was van uh, Ronald Brouwer. Hij heeft heel, heel... Heel veel interlands gespeeld en is op dit moment in bloedvorm... en zou eigenlijk gewoon weer in die nationale selectie moeten. Want hij is een aanvallende kracht van groot formaat. Dat toont hij iedere week weer bij Bloemendaal aan. Ronald Brouwer, hij opende hier de scoren voor uh, Bloemendaal in de eerste helft. En ook in de tweede helft blijft het gewoon doorgaan voor Bloemendaal in balbezit. Alhoewel nu Scharwijde een strafcorner krijgt aan de andere kant. Maar als je 4-0 achter staat, ja, dan gaat het alleen nog maar om de statistieken. Het ging goed met hier in Almere bij de Dutch Open. Nog steeds, Theo? Ja, al is het verschil niet zo groot, meer zo overtuigend als in de eerste game. Het is 14-10. Je kan niet echt afstand nemen van de dame uit India. Ze speelden nog nooit eerder tegen elkaar, maar ze zit nog steeds aan de goede kant. En als we zo doorgaan, dan gaat ze dit toernooi en deze wedstrijd gewoon winnen. En doet ze hele goede zaken voor de ranglijst. Yao Yi, die weer terug is in Nederland, traint op Papendal weer onder leiding van de Chinese bondscoach Huai Wen-Xu. Daar is ze natuurlijk heel blij mee. Daar leert ze veel van. En daar kan ze mee in haar eigen taal communiceren. En competitie speelt ze in Denemarken. En voor de rest, wat ik net al zei, ze reist de hele wereld over om al die toernooien te spelen. En het is ook de vraag of ze dat fysiek allemaal kan blijven volhouden in dit pre-Olympische jaar. Maar goed, het zal moeten. Het is de enige methode en de enige kans die zij nog heeft als 34-jarige om een keer op die Olympische Spelen uit te komen. Die droom is nog steeds niet voorbij en ze vecht voor wat ze waard is. 14-11 nu in deze tweede game in het voordeel van die 15-11 nu... Dat... Sindu, die 16-jarige, die wordt gedwongen tot het maken van uh, fouten. En daar profiteert Ji goed van. Dus de voorsprong is terecht. 15-11 in de tweede game. Even een tussenstandje. U zult denken bijzaak, maar wel een belangrijke bijzaak. Eindhoven tegen Willem II is 2-2 geworden. Doepunt door de tricolores gemaakt door de Groot. En wij gaan maar Roda tegen Ado Den Haag 1-1. Maar Roda heeft toch echt een man meer op het veld, Richard van der Maanen? Willen ze deze wedstrijd ook per se winnen. Dat zie je aan alles ook in de tweede helft. Het is fel agressief. Er zit veel tempo in het spel bij Roda JC. Veel diepte, veel beweging ook voorin bij de spitsen Jonker en Malki En Ado Den Haag, dat heeft het al een hele lange tijd hoor in deze wedstrijd. Gewoon moeilijk, wordt ver op eigen helft vaak teruggedrukt. En als ik Roda zo zie spelen in deze wedstrijd, natuurlijk inderdaad met een man meer. Maar doet het in dit duel toch wat denken weer aan het swingende geheel dat Roda ook vorig zei. Seizoen Was toen met uh, nog wat meer voetbal in de ploeg hier uh, Jansen. Maar goed, je ziet in deze wedstrijd bij Vlagen toch uh, aardige combinaties. Ado Den Haag heeft nu het balbezit op de eigen helft. Dan moet de bal uh, naar uh, voren. Naar uh, immers, die de bal vervolgens weer helemaal terug speelt. En dan komt uh, Ado achterin in de problemen. Er wordt uh, gejaagd door Jonker. Maar Supussepa kiest dan uh, voor de lange bal. Ado, dat uh, overigens een uitstekende kans heeft uh, gekregen om uh, op 1-2 te komen in de counter. Want daar moet Ado het in uh, deze fase van de wedstrijd van hebben goede lange bal van achteruit Wesley Verhoek natuurlijk erg snel ging alleen af op Kiesek. de keeper van de rode JC maar de rechtervoet voorkwam dat het hier 1-2 staat in het Parkstad Limburg Stadion Roda dus de betere ploeg Roda op jacht serieus naar een voorsprong in dit duel verdient het ook wel heeft de beste kansen gekregen maar voorlopig staat het nog altijd 1-1. Gallery play inmiddels bij Feyenoord VVV Ronald. Nou dan maakt Cabral zich wel schuldig aan <laughs> een uur spelen en een 3-0 voorsprong mooi beweging. Waarmee die Emonieke wegzetten. Vervolgens komt zijn voorzet wel in het gebied terecht. Dan wordt hij echt door een man of 5, 6 gemist. Dan komt hij uiteindelijk aan de linkerkant terecht. En daar zijn we nog steeds. Verder weinig momenten van opwinning in de afgelopen minuten. Feyenoord natuurlijk op een comfortabele 3-0 voorsprong. En degene die zich eigenlijk het best voor maken... dat zijn de supporters van Feyenoord. Want die beseffen dat die overwinning nabij is. En dat de overwinning ervoor zorgt dat in elk geval voor zeven dagen... men boven Ajax staat. En dat doet wonderen hier in Rotterdam. Voorzet van Leerdam, Guidetti. Voorzitter komt vanaf de rechterkant. Guidetti wil dan op goal koppen. Daar waar hij misschien beter had kunnen aannemen en terug kunnen leggen op Cabral. Want die stond er vlakbij. Maar hij schampt de bal. De bal gaat naast de goal van Wilco de Vocht. Ja, nou biedt Guidetti wel zijn excuses aan. Maar dan is Cabral... Als hij zijn excuses moet aanbieden voor alle keren dat hij beter af kon geven... en voor eigen succes ging in deze wedstrijd, dan is hij... en ook van tot de avond eten daar nog wel mee bezig. De vocht gaat nu een doeltrap nemen. Overigens hebben we net een prachtig moment gehad hier in de rust. Peter Houtman is de speaker en die riep even om... vanwege het wereldkampioenschap van de honkballers... dat Robert Eenhoorn te feliciteren viel. Die staat hier in een van de boxen, de technisch directeur... van de Nederlandse Honkbalbond. Nou, daar hebben een hoop mensen gebruik van gemaakt van dat voorrecht. Er was dus een soort staande receptie hier vlakbij de perstribune. En Robert Eenhoorn glundert... En uh, glimlacht en loopt op deze manier rond. En dat Feyenoord nog met 3-0 voor staat. Ja, dat doet dan helemaal wonderen. Bij uh, deze Rotterdammer. Feyenoord. inmiddels met het balbezit. Bakal Klaasie in de middencirkel. Meter of drie over de middenlijn Geeft een bal in de diepte. Waarop gelopen wordt. Door uh, Karim El Amadi. Maar die bal is dan net iets te hard. En Wilco de Vocht kan uh, de voeten tegenkrijgen. En uiteindelijk die bal gewoon oprapen. Omdat El Amadi er verder ook niet meer uh, in gelooft. En wat kan de vochten meegeven aan iemand. Maar ja, dan zal er toch wel iemand moeten zijn... die die bal wil hebben van VVV. En wat dat betreft is het nu... bij de fanloze ploeg een beetje verstoppertje spelen. Dat doet de ploeg van de Boek wel vaker. Want er is een week geleden geoefend tegen Fortuna Düsseldorf... als een wedstrijd eigenlijk bedoeld om het vertrouwen wat op te vijzelen. Die wedstrijd werd met 4-0 verloren. Het leidde tot woede bij de Belgische coach. Die zei, ja, tegen, VVV, of tegen PSV en tegen Ajax... dan is mijn ploeg wel gemotiveerd. Maar tegen andere tegenstanders is daar niets van te zien. Ze hebben ook die wedstrijd gewoon laten... Lopen. En dat is 5 voor 12. Nou, als je dan kijkt nu naar de, de staat van VVV, waarin het nu verkeert in deze wedstrijd, de stand ook. En het feit dat men met 10 man speelt, dan is het nu waarschijnlijk 1 voor 12. En moet er volgende week van RKC gewonnen worden, anders is het ook crisis in Venlo. Nog één aanval van Feyenoord. Bruno Martens die, zijn voorzet in de handen van de vocht. Na 62 minuten comfortabele voorsprong voor Feyenoord 3-0. Het is nog maar net begonnen, maar we gaan naar Richard van der Made. Het zat eraan te komen, 2-1 de voorsprong voor Rode JC. En het is Mitchell Donald, hij slaat een kruisje, lacht. En het is 2-1 dus voor de thuisploeg. Grote glimlach ook op het gezicht bij Harm van Veldhoven. Publiek gaat uit zijn dak hier, want Rode JC... Moet deze wedstrijd natuurlijk met 11 tegen 10 gewoon gaan winnen. Is ook de betere ploeg. De paas van achteruit. En een beetje met de buitenkant schuift Donald de bal dan precies achter de keeper van Ado Den Haag. Coutinho doet dat erg knap in de verre hoek. En zo is het dik en dik verdiend. Dus 2-1 voor de thuisploeg. Het eerste doelpunt van Donald in dienst van Rode JC dit seizoen. I saw a box in New York. Inside a mama play pop and call. It's a soap bubble. It's a Soap bubble. I saw a map of the moon. Cut out of camels, tin spoon. It's a soap -a De soapbubble box van de Niers. Yes, ja, daar is hij. Ja, daar is hij, Theo Blaschard, zeg het maar. Ja, 2017 was het en 21 17 is het geworden. Het was toch even spannend in die slotfase van de tweede game. Want Ji kreeg het match het al bij 2014. Maar liet de dame uit India toch nog dichterbij komen. En nu is daar de ontlading. Want het is lang geleden dat Ji een toernooi gewonnen heeft. Dit toernooi won ze alles in 2003, 2008, 2009. Vorig jaar nog verliesend finalisten tegen de Duitse Schenk. Maar nu doet ze het weer. Ji wint het toernooi en bespaart zichzelf onnodig overwerk krijgt de felicitaties van de bondscoach en die uh, dame uit India, die uh, Pusarla Sindhu. Ze heeft gevochten voor wat ze waard was, maar ze kwam uiteindelijk toch tekort tegen Yao Ji, de Nederlands kampioen, die een cheque van 3750 dollar in ontvangst gaat nemen. Dit is uitstekend voor haar zelfvertrouwen, goed voor de ranglijst, want we zullen haar binnenkort weer terugzien in het Europese circuit. Carnaval in Kerkrade, Richard van der Malen. Ja hoor, feest op de tribunes. 2-1, de voorsprong voor de thuisploeg. En wat kan Ado Den Haag dan nog in het resterende deel van deze wedstrijd? Zoveel tijd is er natuurlijk niet meer. Ado dat de laatste tijd goed bezig was. Twee keer op rij gewonnen. Geen enkel doelpunt tegen, maar nu dus achter. En ook nog eens met tien man tegen een veel beter rode JC. Dat nu ook weer de bal heeft op de middenlijn via Vormer. Veel beweging is er continu bij rode JC. De bal kan naar rechts. Maar Vormer schiet zelf en dat scheelt heel erg weinig. Enkele centimeters naast de doelgeschoten van Ado Den Haag. Ruud Vormer het slot op de deur bij Rode JC. Ook in deze wedstrijd speelt hij weer goed, controlerend achter dat middenveld. Het middenveld dat Roda de hele wedstrijd eigenlijk al in handen heeft. Coutinho legt de bal klaar. Zojuist weer een wissel aan de kant van Ado Den Haag. Vicento, dat is een aanvaller, in de ploeg gekomen. Rado Savljevic is naar de kleedkamer gegaan. Hij een middenvelder. Ja, Maurice Stijn zal wat moeten doen om toch nog te proberen wat druk te zetten weer op de Verdediging van Rode JC. Maar Ado zit de hele tweede helft eigenlijk al niet meer in de wedstrijd. Heeft één grote kans gehad in de counter via Verhoek. Maar dat was het eigenlijk. Rode JC staat verdiend op 2-1 in deze wedstrijd tegen Ado Den Haag. En bij Feyenoord VVV staat het 3-0. Eerder op deze middag was er NEC Vitesse 0-1. En Twan hou ons niet langer in spanning. Hoe staat het bij Eindhoven Willem 2? Oh, nog altijd 2-2. Nog altijd 2-2. Eerder vanmiddag hoorde u al dat Lijou Europees kampioen tafeltennis is geworden. En jou hier heeft de Dutch Open badminton geworden, gewonnen. Kortom, al die prestaties die nog bovenop de mooie nacht komen, het kan niet op wat betreft Sportend Nederland. Tot zo, na het nieuws van 4 uur. Hey. 19 jaar is ze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 Het is precies wat mijn vader zei dat er zou gebeuren. Vanavond, 9 uur. Een belofte voor de toekomst in Holland-Doc Radio. Ja, nee, ja. en even hier. Even deze kant op. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.